We echo. Ja, het Ja, het is heel dus Ja. morgen, hè? De Vrouw van Bakbeester Melletjes, Nelletjesbroer. <laughs> oh, wacht eens even. Heeft meneer Bielt onderlaatst niet een bungalootje voor u gebouwd? Ja, ik herinner het me, zeg. Meneer Bielt had het laatst nog over u. Hij zegt, dat is nou het soort vrouw waar ik gek, van, waar ik, eh, gek op ben. <laughs> Leuk, hè? En hoe bevalt het huisje? Het bevalt helemaal niet. Het is een ellende u wordt er stapel gek van. U vindt het een krop. Nou ja, er moet iets te wensen overblijven, hè? Mevrouw van broer. Vindt u niet? U vindt haar niet? Jammer. Maar vertel dus. Zeg, wat is er aan de hand? Kringen. In het plafond. Oh ja, dat is erg in, hè? Momenteel kringen in het plafond. Wat zegt u? Oh, het lekt. Het tapijt drijft door de kamer. Nee, wacht even, dan weet ik het misschien hoor. Nou moet u eerst even goed nadenken voor u antwoord geeft, hoor. Mevrouw van Bakbeest en Nelletjesbroer, een gewetensvraag. Heeft het de laatste dagen bij u geregend? Nee, eerst even nadenken. Goed zo, u kunt het. Ja, zeg het maar. Het heeft de laatste weken bij u niet geregend. Nee, maar dan is het raadvol opgelost, hoor. Mevrouw van Bakbeest en Nelletjesbroer, dan is het Willem geweest, weet u wel? Nee, Willem, onze noodgieter. Wat zegt u? Nee, maar hij heeft huwelijksmoeilijkheden mo moeilijk moeilijkheden gehad. Ja, onze Willem, ja, ja, ja, ja. Ach, als die stumper daar in zijn verdriet even vergeet een badkuip op het afvoer aan te sluiten, dan loopt dat gewoon tussen het plafond, hè? En daar mag dan een zee van ruimte zitten. Op den duur wordt het een zee van badwaters, ja. En dan krijgt u kring in het lap op. Hè? Hallo, hallo, mevrouw van Bakbees en Ellertjesbroer. De weg heeft neergelegd. Mevrouw van Bakbeest en gaat even de kraan dichtdraaien. Dat is een kwestie van harde. Ja, je moet er langzamerhand wat wennen. Je moet een beetje gehard zijn, anders is het niet te harde. Blij dat ik er nou zo langzamerhand een beetje tegen kan. Tegen de normale doosjes dan hoor. Anders had ik het niet overleefd. Maar ja. Je doet het voor je zaken, hè? je mensen. Ik dacht dat ik stier stierf zeg. Ik denk, ik ga dood. Met een beetje geluk ga ik dood. Goeiemorgen. Morgen, meneer Bill. Morgen, waar zit je? Oh, daar. Oh ja, ik kan het nog niet zo goed richten. De ogen, het slaat de ogen onder meer. Plus het gehoor, tijdelijke uitschakeling van het gehoor. Kun je me verstaan? Hé? Ja, zeker. Oh, nou, dat nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou gaat nu weer. Nu, de storing in het spraakorganisme, oh, begrijp je? Komt er ook bij. Een soort van algemene begripteringstoestand, maar ja. Bij deze dozen zeg, eh, wat wil je? Zeg, begrijp ik dat er iets gebeurd is? Ah, Nee, nee, nee, nee, gelukkig niet hoor. Dankzij mijn maatregelen, maatregelen genomen om de zaak te redden. Eh. De bouw van het nieuwe postkantoor, waar ik op ingeschreven heb. Eh. En dat zal meneer me dan even door mijn zakelijke neus boren, zeg. Nee, nee. Meneer Wie? Meneer Wie Ja, nou, dan hoef je niet dat te rijden, zeg. Wie anders dan? Oh, chef, oh, uh, Margeline. Daar, morgen, chef, Margelien zelf. Leuke foto van je in de krant weer, man. Ja, waarvoor alsnog mijn dank, chef. Mede ja, ja. namens Kees dus. Kees Kast, mijn trainer. Hé, hey, wacht eens even. Je hebt gisteren aan de een of andere single loop meegedaan, hè? Ja, noem het maar zo, Lien. Ja. Meegedaan. En in topvorm gebracht, hoor. Door Kees, Kees Kast. Zwaar favoriet ik, zo van de start lui op mijn hielen. We waren al blij geweest als ze mijn tempo een beetje konden volgen. Nou hoor, binnen de 300 meter. Of ik de marsleider van de bejaarde wandelsport was, hoor. Finaal leeg ik. Zie de foto. In de krant, ja. Hoe sta je erop dan? Hangend over een parkeermeter te hellen. De autoloze zondag in de atletiek, dat is mijn sportreclame. onderschrift. het drama Polleman. Chef, ze hebben me laten plassen, chef. Ja. Sorry dat ik het zeg hoor. Vermoedens van doping, hè? je weet wel. En wie zal zeggen wat ze erin vinden, chef? Ja, het monster van Loch Ness, Oh, Overdrijven maar weer hoor, met je drama. Ja, chef, zou je zich even wel willen realiseren aan wie ik dit alles te danken heb, chef? Aan jezelf, Paul. Aan je waanzinnige idee om de geitenbijtjes te willen voorstellen aan de peperplasjes, man. Waar anders dan? De helle. Het is toch waar? Nou, Lien, Lien, zeg jij het maar hoor. Probeer jij het, die chef, maar eens als een verstand te praten. Ja, sorry, ik kan het even niet volgen hoor. Jij stond in omdat je de geizerwijtjes hebt voorgesteld aan de peperplasjes. Ja, ja, ja, ja te hel, hè. Meneer wel hoor, in de pauze, hè. In de schouwburg. Oh, ik moet jullie even aan de peperplasjes voorstellen hoor. Chef, hè, Die aan mij. Chef, hè, of je een stomp in je maag krijgt, zeg. En ik had mijn buik al vol van die ellende. Ik wist al niet waar ik kijken moest, je begrijpt. Nee, hoezo? En, hoezo? Die mensen zijn mijn gasten, de geitenwijdjes. Ja. Sis, zelf, Sies geitenwijd. Met riet dus. Sies en riet. De heer en mevrouwen geitenwijd, de Krent. Ken ik ze? Ja, je wordt uh, directeur van het nieuwe postkantoor Lien. Ja. Dat uh, wil de chef bouwen dus, hè. die had. Herinner je je riet niet? Riet de Krent, de zwemster oude uh, plak in, uh, in Rome destijds, meen ik. Ja, zeg me vaag, wel niet. Vaag, vaag. Het meisje de kent. Is weer op beroep geweest, die tante. Omdat ze zich altijd finaal leegzwom. Omdat ze er altijd voor dood uit het water moesten scheppen. Aan het eind van de krachten? Nee, aan het begin van de hersenschudding. Die had daar dan de kracht niet meer voor, hè. Om, om aan te tikken. Die tikte aan met haar hoofd. Die knalde iedere wedstrijd weer even op volle kracht met de krentenkop tegen de tegels. Wonder dat ze zo stilletjes is riet. Zeg, nee, maar wat was dan de ellende? Dat ik die mensen daarmee naartoe had gesleept. Naar dat toneel. Dat moderne toneel. Zo'n modern stuk. Hoe heet het? Uh, slurp. Meen ik. in de vertaling dus oorspronkelijke titel Lurp of iets van die strekking vol ah, van genoten chef wij Tien en ik van slurp ja. nou jullie zijn zelf zo jullie hebben zelf een tik van de slurp maar de geiten wij is mensen van mijn leeftijd nette mensen dus hè. die nodig ik dan even uit om twee uur en drie kwartier in de beerpunt te gaan zitten kijken. U ah, bent te veel puritein chef. Dan ben ik helemaal in Polen maar het hoeft toch niet per se te verloederen, allemaal? Dacht je dat, dat je in mijn tijd geen bedscènes had? Nou, dank je. Nou, dank je. beste Paul. Dan komt vandaag de dag zelfs geen bed meer aan de pas. Met Doemie erbij, zeg, de meid. Ik heb hem moeten zeggen, kijk maar niet even. Ik zeg maar weer als het kan. Nou... Oh. ...die heeft wel geteld de hele avond één keer kunnen kijken. In de pauze. Ah, chef. Maar als u daar een Jan-Willem Bleekwater... ...die hoofdrol ziet staan te vertolken, chef. man, die man heeft wel... ...hooguit twee minuten dit hele stuk gestaan vol, sorry. Ja, maar de maatschappijvisie van zo'n schrijver, chef... ...wat komt daar dan van op u over, vraag ik maar. Alles vol, iedere letter hoor. Die kan ik zo voor je samenvatten, die visie. Die kan je terugbrengen tot drie vloeken op herhaling die samen een avondje lang de zin van het wetboek van Strafrechtstand te bewijzen. Het sleutelwoord is maastbijverdiening, chef. <laughs> noodzaak, dacht ik. Ja, te bevragen bij het wet. Sleutelwoord. Dan weet je meteen waar het op past. Hollen met je noodzaak. En dan ga jij nog even de geitenwijtjes aan de peperplasjes voorstellen. Weet je wat daar het sleutelwoord voor is? Ja, hier, goed gezegd, man. Goed gesproken. Zei, wordt hoi. een bielstje weer. Over hoe Paul de geitenwijtjes voorstelde aan de peperplasjes tv. Oh, dat is ja. Leuke foto in de krant ook weer, Koen. Net dat je ziek bent, weet je wel. Ik was ziek, naam. Ja, licht. Als je de geitenwijtjes in kennis brengt met de peperplasjes, dan wordt iedereen ziek te hebben. Ja. Waarom eigenlijk, zeg? Omdat smaken verschillen, Lien. Voila, akkoord. Ik ga er nou langzamerhand een beetje tegen. Ik ben een beetje gehakt tegen de normale dozen dan. Maar wat begint de nieuwkomer? Wanneer, en uh, waartegen? Wanneer, op zondagmorgen, tegen hun koffie, hun bakje, de dames Peperplas hun bakje, kom u zondagmorgen een bakje troost drinken dan. <laughs> het ligt ze in hun klessen best bestorven. Schatten van mij door. Maar kom niet op de koffie. Dat dat mij Dat kent het. Wat heet? Ik kom daar niet meer onderuit. Ik krijg eenvoudig de kans niet. Het is op het gênant zeg. Ik heb het slaapkamergordijn nog niet open. Of achter in de tuin boven de haag duikt voor een kapitaal aan krulspelden op. Zus, zus Peperplas. Zwaaien en roepen, oehoe, doet u het even, ja. op zondagmorgens, zo hè? waar de hele buurt blij is, of ik het even doe. Uh, wat je, je troost drinken. Nou, als dat je trouwens moet wezen, dan kan je beter je verdriet gaan zitten verdrinken, zeg. Dan heb je er tenminste nog plezier van. Of verdriet, of hoe weet die gifbeker. Dus de dames bleek wat nodig. Dat te wij op de koffie. Ja, ja, ja, o, ook dat meneer pol dat even aan elkaar voorstelt, ja. Uh, sorry, omdat u mij dat in het oor fluisterde, chef. Ik, Paul? Ja, niet soms, chef. Stond u mij niet soms in mijn oor te blazen van... Ik sparen ook postzegels, Pol. Stel voor in de geitenweidjes, man. Grote, gode, Bol. Wat ik fluisterde was... ...daar heb je die rare postzegels ook, Kijk voor je, man, de geitenweidjes. Je moet je oortjes laten uitspoelen. Nou, eh, als, als u even iemand iets in zijn oor fluistert... ...dan is dat al gebeurd, hoor, chef. Met permissies, zeg. Ik ik, ik hoor nog steeds een vink fluiten. Vink <laughs> fluit niet. Die heeft geen fluit, een vink slaapt. Klopt, chef, op het rommelvlies. Ik dacht dat dat de specht was, zie ik. Ik dacht dat u het hele bos had ingefluisterd. Ja, helle. Ja, zeg. En uh, die visite is doorgegaan, begrijp ik? Ja, gezellig hoor. Ja, gezellig hoor. Je denkt dat het je wordt, hè? Als je daar even het nieuwe postkantoor door je vingers voelt glippen, hoe kan het? Nou ja, daar kan het Rijksmuseum doorheen glippen, zeg, door die vingers van jou. Ja, ja, de vroeten, ja. Die sparen ook postzegels, Paul. Het idee, die sparen niks op niemand, die meiden. Ja, schatten hoor, hangt het goud. Maar ga er niet op zondagmorgen zitten koffie drinken met iemand die je een postkantoor wil verkopen. Je smeert hem de gleuf nog niet aan. Zeg, was er iets met een koffie? Daar ah, om te beginnen, ja. Daar begint het mee, hè, met de koffie. Wie wil er een bakje troost? Dat is de eerste klap onder de gordel. Smaakt het niet. Smaakt het niet? Groot, groot. Nee, weet, smaakt het niet. Ja, nou nee, kijk, dat heb ik mij nou ook af zitten vragen, hoor. Of je nou kan zeggen dat het smaakt, Koen? Mensen, eh, hebben geen ander onderwerp, even? Want hij trekt helemaal wit weg. Kijk, alleen, het is meer van zo, kijk, eerst krijg je zo ongeveer de aromatische sensatie van een ontploffing in je verhemelte, weet je wel. Ja, en dan verandert je dom in een worteltje. Oh, oh, oh, bij mij een radijsje, maar dat is persoonlijk dus. Nou, en dan vliegen er achterlangs, vliegen er nog even een vijftal wespen in je neus binnen, zo'n gevoel is het ongeveer. Maar of je nou kan zeggen, smaakt het? Ik weet niet. Ja, ja, ja, maar, maar, dat heb je nog niet eens geslikt. Bullshit to te hellen, Als je slikt, hè. Hier, de, de keel, hè. Nou, of je iets gedaan hebt. Ja, ja heb ik de achtste in het abnormale. Of je onthoofd wordt. Ja, en, en vergeet je slok daarom even niet, zeg. Daar. Daar kan je viool op spelen. Als een een touwtje zegt, met je maag als jojo. -jo. Ja, dat, dat bedoel ik ja. Dan krijg je pas het ergste als die bakgrip op het Centraal Station arriveert. In de paarddelen is levensmiddelpunt. middelpunt Onaangename gewaarwording, Lin. Onaangename gewaarwording, die grote grote met ijs rijden. Nou toevallig zag je eruit of je niet van de kachel af kon komen. Daar! Of je gebeld werd... Ja. Yeah. ...of je een verschil van mening met Mohammed Ali daar had uitgepraat... ...met Jorna... ...en... Uh, wat niet. Nou, alsof jij er dus zo vrolijk uit zag, oma oud. ...jij zag helemaal oudroze. ...jij zat te kijken alsof jij je opeens een vrouw voelde worden... ...ja... ...ja... ...ja... Ja, ik had zoiets, ja, ik, ik, dacht, dat ik, ik dacht dat ik stierf ineens, hè. ik denk, oh, wat gebeurt me, ik ga dood, of ik word een vrouw, wat is, wat is het, verschil ter Ja, ja, en de geitenwijn? Nee, die niet, Sies geiten Geitenwijn, die in het begin nog niet. Die zouden we redden dus, hè? Ik, Pol en het kind, hè? Dat was afgesproken. Plan koffie. We bosken hem door redden, hè? Van afleiden. Aandacht, ja. Zijn aandacht afleiden. Fase 1. Plan koffie. Fase 1. Ja, ah, precies afgesproken, Nien. Fase 1, hè? Jork. Chef verslikt zich in zijn koffie. Vraagt Cies hem even op de rug te slaan. Ik drink mijn kop snel leeg. Verwissel die snel met de volle van Cies. En neem die dan ook voor mijn rekening, hè? Nou hoor, de helft, die neem ik dat ook voor mijn rekening. Maar je zet het wel op mijn schoteltje, hè. De volle uw punt, chef. Dat was een fout mijnerzijds. zijn. En bovendien was dat fase 2 vol. koffie fase 2. Ik zal me pas in fase 2 verslikken. Nou, ik dacht dat u dat vergaat, chef. Ik vergat niks, Paul. Ik was nog aan fase 1 bezig, man. Koffie ronde 1. Nee, Eef loopt naar het raam en zegt, Kijk, het sneeuwt. Wat ik denk dus. Wat jij helemaal niet deed dus. Jij roept van, kijk, het sneeuwt niet. Dat waar hij van, het sneeuwde niet. <lacht> en dan zal der sluis Cis, zijn volle klok verwisselen met mijn leger. Als iedereen naar buiten kijkt. Ja, wat ik al gedaan had, chef, dus in de verwarring probeer ik dat goed te maken, chef. En ik geef u de volle gauw van die knapen hier. Maar dat was mijn derde alcohol. In fase 1 -e man. Terwijl iedereen nog moet beginnen en ik mijn derde pak zwavel naar binnen te Ja, En die man, zeg? Precies, die had geen erg gelukkig. Die pak zijn lege kopje, werpt er een verbaasde blik in en zegt iets van, hè, daar knap je van op. Hè? Waar ik vanaf zit te knappen, zegt daar knapt hij van op. Dus met één fase 2, zus Peperplas die grijpt dan met één aan, natuurlijk met één iets van, ja, en zullen we er allemaal maar gauw nog een pakje, als je met de moeder van ook nog pas plant koffie... Wat ze zit zitten overleven, die nee, weet. Ja, en bij maar zitten wachten wanneer het jou nou eindelijk is die in te verslikken. Ja, nee, me niet kwalijk, zeg, dat niemand na drie van die gifbekers dat niet meer kan opbrengen. Ik kom erachter niet eens weer slikken. Laat staan verslikken. Bekaak je. Neemt u toch een kaakje, meneer Van Wierelsen? Nou, ik weet niet hoe. Ik, het, ik weet niet hoe ik je ding erbinnen heb gekregen, hoor. Het is volledig buiten me omgegaan. Ja, ik, ik, ik, ik, ik bedoel dat daardoor het schema in de barrack Ja, ik denk, ik pas naar fase drie. Ik vraag aan Koen hoe het met zijn Achillespees is. Ik zeg van Koen, drink eens uit, joh. En laat de geiten bijtjes je Achillespees zien. Ja, dus was goed geïmproviseerd, graad. Maar geen afspraak dat je dan jouw volle kop met mijn leger verwisselt. Ja, kijk... Daar is Cies toch niet mee gebadeld. Nee, dat moet ik dan ook nog gaan redden de Helle. Dan moet ik in de constellatie rond Poolse Pees nog eens zorgen dat hij de bak van het kind wegbrengt. En die dan nog eens ongezien te wisselen met de volle van of je staat te grogelen, zeg. Ja, kun je het volgen, Lien? Kijk, dat is mijn fase 2 hoor. Drie van die bakken spieren te zeggen. Ik dacht dat ik blind werd. Nou, die indruk had ik ook, hoor, Paul. Ja, wat een doel volgde, zeg. Of we aan het blinde mannetje spelen waren te hellen. Begrijp jij het? Nou, om nou te zeggen dat ik het allemaal nog kan volgen. Nee, nou, het was ook niet meer te volgen, hè. Dan word je helemaal met een waasige doel. Maar ja, wat wil je? Als die jongen geen nee kan zeggen. Wie ziet, je? Ze is, ze wij menselijk hè. Die krijgt daar geen druk koffie naar binnen op zondagmorgen. En die kan zijn koffie pakken, of hij is leeg. Dus die zit te snakken. Ja, graag mevrouw. Het lag hem op zijn lippen gestorven. Ja, en wat er toen aan aan koffie gewisseld, wie er zegt, Lien? Of wij ermee aan het zoelbakken waren. Zeg eerlijk. Chenant, om Chenant de af te halen. Open en bloot. Op het westen, hè? In het openbaar vreemd soort gedrang van... Uh, ...is deze van mij? Nee, dat is uwe. Oh, dan drink ik niet van u wel even uit. Ja, is einde. Ja, en, en ga jij maar flink zitten doen, man. Wat jij, Paul en mij allemaal niet in de hand hebt geduwd. Mooi hoor. Ik vraag me af wat jij voor je rekening hebt genomen, eigenlijk. Oh, even zich aan jullie alsmaar staan te bleren van... ...dat is de mijne, knaap. Dan ga ik daar niet over staan strijden, wat? Dat klinkt zo hebberig. Ik heb liggen rollen, in. Ja, hoor. Ja, hoor. Pol, ga jij gerust met je gebrek aan zit zitten geuren, hoor. Dat zeg ik ook. Ik heb liggen rollen, Lien te Hellen. Dan kijkt Sis de tuin in en hij zegt, kijk daar eens. En je kijkt en er ligt Pol te rollen. Ja, en wat zei je? Ik zeg, ja, ja, altijd maar trainen, hè. Die moet vanmiddag nog even de singelloop lopen, Pol. Ja, en net toen je dat zei, toch ging Koen even van zijn stokjes, hè? Z zenuwen, ik zeg, zenuwen, nerveus, atleten altijd vlak voor de start. Ja, en die vrouw, dronk die het wel? Riet, riet geiten bij de krent. Ter helle, ja. Daar maakte ik me heel gerust over, hoor. Dat is een zwemster. Ja, dat is een zwemster, hè. Die heeft geslommen, zo gezegd, hè. Die zijn gewend aan loog, hè. Die proberen zo'n vijf, zes uur per dag het hoofd onder water te houden. Een ander erboven, zij eronder, hè. Die krijgen kilo's chloor naar binnen. Die dragen niet voor niks, altijd grijs. Dat verbleekt onder het dragen, hè. Dat zijn wandelende witmakers, die meiden. Nee, maar bij, bij Riet was het het wijntje, Lien. Wat? Huh? Het wijntje. Het, het, het, het wijntje, schat, ja. ook oh, dat doof. Ja, verschrikkelijk zegt ja. En daar had ik geen rekening mee gehouden namelijk, hè. Dat schenken ze altijd op feestdagen, die meiden. Normaal, hè. Het wijntje, nou, maar dat weet je het wel, hoor. Uh, net zoiets als hun koffie. Een wijntje? Als hun koffie? Was dat maar waar, zeg. Nee, nee, nee. Daar is hun koffie een fris bij, hoor. Bij hun wijntje. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is regelrecht dood in de fles. Dat is moord met voorbedachte druiven. Ah, het is hun trotsling. Ja, wat heet, zeg. Dat maken ze zelf. Die kneedbon. Dat is hun sacrament, hè. Daar moet je voor knielen. Wat hij knielen Na de eerste slok maak je al een koprol. Ja, ik dacht dat ik door de grond ging zeggen. Toen ze dat aanbood, zes, zes, zes, zes, zes, zes En wie heeft de vrek in de wijntje? Nou, dag hoor, zeg maar dag. Dan wacht op mijn nieuwe postkap door het tuinhekje uit. Ah, oh, komt ze er niet tegen, dat vrouwtje? Te helle, een zwemster. Ja, die vrouw heeft me zwommen, sportlijn net als Paul. Sportlijn en alcohol? Dat vertraagt elkaar niet. Zwemmen en wijn? Nee, dat is water en vuurwater. Dat zie je voor je ogen gebeuren, hè? Mathilde Peperplas even zegt. Die heft dan een glas en die zegt dan tegen die arme meid die krent nog iets van op uw gezondheid. Nou. Dan zie je wel even een krentje versroppelen, hoor, Paul. Dus mijn idee is mij niet eens meer opgevallen, nee, chef. Nee. Ik, ik had al even genipt, weet u wel. Dus ik had me al bescheiden teruggetrokken. Bescheiden teruggetrokken, Paul. Nee, Veel? Ja, nee, jij hing al zingend in de lampoort toen. Oh, schrikkelijk zeg. En dat foutje? Ja, een vergiftiging. Een roes. Die verviel meteen weer in de oude kwaal, hè. In de sportverdwazing. Die gooit er kleedje uit. En probeert in de viskomen, in de goudviskom te duiken. En knalt met een kleine krentenkopje tegen een tel als blauw. Terwijl een man, half verblaast, achter een doorgeefluikje, zegels gaat zitten verkopen. Een inferno, hè? Je denkt aan, ah, Rinderman. Ja, voor je dat aan de goed doet gewoon van morgen? Ja, wie ja. is er, lieven. Ja. Ik geef hem even. Ja, dank ja, nou, de bier hier. Ah, meneer Rinderman Sam, dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Rinderman? Ah, van de zijde van de geitenwij, ja bekend, bekend, ja. Die heb ik namelijk de koffie uit de mok proberen te stoten. Begrijpt u wel? Of oh, begrijpt u niet? Nou, dan moet u weer even wachten. Ik kom niet direct. <applacht>